10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Kansas is een man gearresteerd die met een auto vol met explosieven een terminal van het vliegveld van Wichita wilde rammen. De verdachte van 58 werkt op het vliegveld als luchtvaarttechnicus. Justitie in Kansas beschuldigt de man onder meer van een poging tot het gebruik van een massavernietigingswapen en een poging tot steun aan het terreurnetwerk Al-Qaeda. Het afgelopen half jaar werd hij al in de gaten gehouden. Hij had verschillende keren gezegd dat hij een gewelddadige jihad wilde voeren... tegen de Verenigde Staten. Het AMC heeft in een e-mail excuses aangeboden... aan de vrouw van huisarts Tromp uit Hoorn. De huisarts pleegde begin oktober zelfmoord... nadat Justitie hem had aangeklaagd voor moord tijdens een stervensproces. Niemand had de arts gewaarschuwd dat er een klacht was ingediend. Het AMC zegt nu dat het contact had moeten opnemen.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 Vier dagen voor de beediging van het kabinet van Angela Merkel... zijn de eerste namen van de nieuwe Duitse ministersploeg al uitgelekt. Media melden onder meer dat de christendemocraat Wolfgang Schäuble... nog vier jaar minister op Financiën blijft. De CDU's Jesu van Merkel komt waarschijnlijk dit week einde met de namen van bewindspersonen. In de Eredivisie heeft Heerenveen de uitwedstrijd tegen Pex Wolle gewonnen. Het werd 2-1 voor de Vriezen. Heerenveen klimt hierdoor van de achtste naar de vijfde plaats. Het weer. Vannacht regen. In het oosten eerst opklaringen, Dan zijn de temperaturen iets onder het vriespunt. Later stijgt de temperatuur. Morgenochtend trekt de weer regen weg. En daarna schijnt overal de zon. En dan wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl.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 Wel een belangrijk lijstje. Steun Stichting Vluchteling, geef op Giro 999. Radio Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. Het eerdere is begonnen. Veen ging op bezoek bij Pax Hollen, Frank Wilaard. En dat won weer is voor het eerst in vier maanden een uitwedstrijd tegen Zwolle... dat aanviel en aanviel en aanviel. Maar de kansen die ze kregen, dat waren het niet zo gek veel... er uiteindelijk niet in kreeg. Heerenveen vloog er een paar keer overheen, versierde een penalty... en won zo uiteindelijk van Zwolle 2-1. Straks meer. Al wekenlang wordt er gesproken uh, over Guus Hiddink... dat hij de nieuwe bondscoach van het Nederlands toch gaat worden. Maar of hij echt Louis van Gaal op wil volgen... nou, het eerste contact met de KNVB is er in ieder geval geweest. We hebben één keer informatief uh, contact gehad... Dat is het. En niet een paar keer nog. Straks meer van Hiddink. En horen we ook andere coaches over hem. En er kan weer een nieuwe medaille in de toch al overvolle prijzenkast... van Aranomi kromovi Jojo Bij de Europese kampioenschappen Korte Baan pakten het, uh, pakte ze goud op de 100 meter vrij. En dat deed ze in een sterk bezette finale. Ja, je kan natuurlijk winnen, maar dit is eigenlijk best wel een uh, ja, WK-finale bijna. Dus uh, dat is wel extra leuk om dan, uh, die even uh, te verslaan. En verder gaan we een hoop vragen beantwoorden. Hoeveel leger kan de gifbeker van PSV nog worden? Hoe bereidt teammanager Hans-Jorrit van het Nederlands Elftal zich voor op het WK? En is het schouwen van cementblokken een goede voorbereiding op de Spelen van Sochi? Veel voetbal, zwemmen, snowboarden en ook nog handbal tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Want het WK, Nederlands Montenegro. Uh, op papier een hard duel, dat weten we van de Montenegrijnen. Uh, Richard van der Made, hoe staat het ervoor? Nederland kijkt tegen een achterstand aan Robert. Vanuit Belgrado hier in Servië is het 26-25. We zitten diep in de tweede helft. Zeven minuten nog. Maar Nederland speelt een uitstekende wedstrijd. Zeker in de eerste 30 minuten. Een metamorfose als je het vergelijkt met het duel. Afgelopen woensdag tegen Congo. Toen was het allemaal plichtmatig. Toen stond Nederland als een stel individuen op de vloer. Nu is het een team. En nu wordt er keihard gestreden. Wordt er mooi gescoord. En is het weer een beetje ouderwets. Zoals je dat af en toe van dit jonge Nederlands team ziet. De aanval via Lois Abbing, maar dan een technische foutbal gaat over de zijlijn. Montenegro is natuurlijk geen kleine ploeg. Nee, nee, sterker nog, het is de Europees kampioen. Het speelde in Londen de Olympische finale en het is een ploeg die altijd wil winnen. Vier doelpunten was het verschil na 30 minuten in het voordeel van Nederland. Dat was al zeer sensationeel. Dat is razend knap. En in de tweede helft stelde Montenegro uiteindelijk in 10 minuten tijd de orde op zaken. En nu gaat het gelijk op en leidt Montenegro met 26-25 maar Nederland staat nog altijd te bikkelen. Staat te vechten in de verdediging. En wil absoluut in deze wedstrijd een goed resultaat neerzetten. Het is al zeker van de achtste finales in de... Volgende ronde dus, dan zal tot nu toe, lijkt dat zo... zal Brazilië de tegenstander zijn. Maar dat weten we straks over een minuut of acht pas helemaal zeker. Goed, dan wil ik ook horen of we die kunnen hebben. Dan weer even terug naar Peck Herenveen, Frank Wielaerts, 2-1 dus voor Herenveen. Vindt met een goaltje dat hij, lekker, dat hij wel even nodig had, hè? Ja, nou zeker in uitwedstrijden. Want hij had er voor deze wedstrijd 14 in liggen. Inmiddels 16. Maar van die 14 waren er ook nog maar twee in uitwedstrijden gevallen. Dus dat aantal heeft hij in ieder geval uh, verdubbeld. En uh, hij heeft, nou, ik denk alles bij elkaar, een kans op vier gehad. En er dus uh, inclusief die penalty uh, twee gemaakt. Nou, dat zal voor hem in ieder geval wel uh, goed aanvoelen. En uh, voor Zwolle betekent dat eigenlijk uh, uh, precies het tegenovergestelde. Zij hebben Fred Benson in de spits en hebben daar eigenlijk niks achter. En dat zouden ze wel heel graag willen, namelijk... Een, een spits die af en toe zijn doelpunt maakt. Want Fred Benson maakte voor het spel dat Zwolle speelt eigenlijk gewoon veel te weinig. Is veel te weinig het eindstation dat ze, waar ze naar op zoek zijn. Want, en dan wordt het uiteindelijk breien, breien, breien. Om het breien en niet om doelpunten te maken. Want die vallen uiteindelijk niet. En dat is een uh, probleem op dit moment voor Zwolle. Daarom winnen ze zo weinig. Ja, inderdaad. Nou ja, ik vroeg, vroeg me net af inderdaad wat daar uh, nog over was van dat... Uh flonkelende begin dat ze hadden in de, in de eredivisie. Maar goed, die vraag heb je nu beantwoord. Zit er wel een ommekeer aan te komen, heb je het gevoel? Nee, het zit er een beetje in, in uh, het, het positiespel dat ze in het begin speelden, dat lukte en het tempo was hoog en nu proberen ze dat hoge tempo wel vast te houden, maar heb je te maken met een paar spelers die steeds hun niveau niet halen, dat dan zijn steeds andere. Vandaag waren dat met name Aschente en uh, Hiwat, Nou, dat zijn uh, geen onbelangrijke spelers, zeker niet tegen een ploeg als Hierveen die met zijn zeven of met zijn acht Achter de bal gaan staan en net zo lang wachten tot er iemand uh, voorbij komt. Dan wel dat er een bal in de buurt is. Die vissen ze er dan tussenuit. Dan heb je je zijkanten nodig. Nou, daar komen Aciente en Hiwat in het spel. En uh, die, well, ja, die, die waren vandaag zoveel minder dan dat ze normaal gesproken zouden kunnen zijn. Ja, dan moet alles door het midden. Ja, daar staan die wachten En daar heeft Zwolle absoluut uh, weinig kansen uh, uh, uit weten te halen. Steekbalk zijn eigenlijk nooit door de defensie heen gekomen. Zelfs niet met Klieg, die weer terug was uh, op het middenveld. Ja, ergens moet dat positiespel weer een keer gaan lopen. Dan heb je ze echt alle elf nodig uh, bij, uh, bij Zwolle in vorm. Want anders lukt het dus niet. Ploegen zijn uh, ingesteld op de manier waarop Zwolle speelt. En het blijkbaar is het niet altijd ingewikkeld. Acht mensen achter de bal en op de counter en dan, dan lukt het. Het lukte RKC een paar weken geleden hier in Zwolle. En nu lukt het uh, Heerenveen nog een stukje beter. Ja. Goed, later de interviews, dankjewel. Uh, dat was uh, collega Frank Wilaard over PEC tegen Heerenveen. Nou, We hebben uh, uh, Guus Hiddink uh, uh, hebben we eerder al gehoord in uh, de aanleiding van dit uh, programma... want een tijdje zingt zijn naam al rond. Als nummer één kandidaat om Louis van Gaal op te volgen... als bondscoach van Oranje na het WK in Brazilië. Guus Hiddink erkende vanmiddag voor het eerst... dat hij contact heeft gehad met de KNVB.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 Oh, je bent erg goed in delegeren. Tenminste, er is altijd kwaliteit van je geweest. Mensen om je heen verzamelen die jou kunnen versterken. He, en die, uh, jij als een soort patroon. Dat kan natuurlijk wel bij zo'n bondscoachschap. Mag ik met je meedenken dat op... Ja, je mag. Uh, dat is altijd leuk om een beetje te nou, brainstormen. Maar het is ook geen echt brainstormen. Want toen ik bondscoach werd in 96, 95, 96, toen zijn we richting uh, Frankrijk gegaan voor de WK. En op zo'n moment heeft de KNVB. Uh, destijds wij hebben een, een cursus opgestart voor. Ronald Koeman, Frankrijk, Johan Neeskens, uh, Ruud Gullit, uh, Ruud Krol, noem maar op de Corrive uit het verleden. Waarvan wij vonden, die mag je niet verloren laten gaan voor het Nederlandse voetbal. En als je ziet waar nu een aantal jongens uh, carrière gemaakt hebben daarvan, dan is dat mooi om te, om te doen. En stel, dan zou dat ook, uh, dat zou ook zo kunnen. Ja. Ja, dan zeg ik het maar maar heb ik het over Fred Rutte, de adju adjudant. Nou, het heeft geen zin nu om oh. over namen te praten. Maar jij zou niet, je bent niet maar... alleen dan trainer-coach, je je, dan ga je weer delegeren en een team bij elkaar samenstellen. Mocht het zover komen? Klopt dat? Nou, ja, dat, dat, dat zijn wel zaken waar je, over, waar je over nadenkt, waar ik over nadenk. Als het zover mocht komen, moeten we steeds die rare zin erbij houden. Nou, laten we dan even, dan, dan zijn we daar vanaf vrijdag 13 december. Nu, wanneer verwacht jij meer duidelijkheid of jij bondscoach wordt voor de tweede keer van het Nederlands Elftal? Nieuwe jaar? Over een week? <laughs> nee, dat is. Uh, kijk, wat ik zeg, ik heb een, uh, we hebben een informatief contact gehad. En er is heel veel tijd nog. Dus, uh, weet uh, je wanneer de loting is? Van TK? Die is 23 februari. Hoe <laughs> dat weet je wel. Nee, jij ja, kan wel een spellet gaan spellen. Nee, dat is niet zo. Nee, maar er is één informeel gesprek geweest. Je staat er niet onwelwillend tegenover, maar het is afwachten. Ja, zo is het. Maar je hebt er wel zin in. Als ik fris ben en ik ben nog steeds fris, denk ik. Dan, uh, ja, dan vind ik de nieuwe uitdaging wel weer mooi. Guus Hidding tegen Joep Schreuder zometeen meer van Hiddink. Eerst even naar uh, een uh, toch wel spannende slotfase tussen Montenegro en Nederland. Weken handbal, Richard. Ja, het is leuk, nog twee minuten in deze laatste poolwedstrijd voor Nederland in Belgrado. Waar het toernooi wat meer gaat leven nu. Je ziet op de tribune steeds meer mensen komen. Nederland kijkt aan tegen een achterstand, 26-25. Op dit moment ligt een van de speeltjes van Montenegro op de vloer. Die moet behandeld worden. En dat geeft Nederland weer even de tijd om te overleggen met elkaar. Wat opvalt is toch in de tweede helft dat Nederland het zwaar heeft. Natuurlijk ook wel logisch tegen Montenegro. Die willen iedere wedstrijd winnen. Het is een echte vechtploeg. Ze zijn Europees kampioen en Nederland heeft in de tweede helft pas zes doelpunten gemaakt. En dat is niet erg veel. In de eerste helft liep het een stuk beter. Ze dus zat er heel veel snelheid in het spel, heel veel beweging, stond de dekking uitstekend. Er werden veel balletjes tussenuit gepakt. En vanuit daar kun je dan de snelle tegenaanval lopen en dat is... Uh... Een sterk wapen van deze jonge Nederlandse ploeg. Gemiddelde leeftijd 23 jaar. En in dit duel laten ze echt zien dat ze nog niet klaar zijn op het WK. Nu een verwoestend afstandsschot van een van de speelsters van Montenegro. De bal gaat stijf in de linkerhoek. Geen kans voor Marike van der Wal. En zo is het 27-25. Spelen we nog anderhalve minuut in deze laatste poolwedstrijd. En lijkt het erop dat Nederland gaat eindigen in groep A als vierde. Twee keer tot nu toe gewonnen van de Dominicaanse Republiek, van Congo, de twee zwakke landen in deze pool. En ook twee keer verloren van Frankrijk en van Zuid-Korea. Ook twee hele sterke handballanden, terwijl nu een tijdstraf wordt uitgedeeld aan een van de speelsters van Montenegro door de Portugese scheidsrechters die... Op het laatste moment gisteren ineens werden overgevlogen hier naar Servië. Omdat de Wereldhandbalbond niet tevreden was over de scheidsrechters tot nu toe in deze pool. Nederland zet de aanval op. Via Nieke Groot, de bal gaat via Van der Heijden naar de zijkant. Naar de hoek, naar Luciano. Dan een nieuwe aanval via Groot. De spelverdees uithalen En dan via de linkerhand van de kiepster van Montenegro gaat de bal over de achterlijn. En zo blijft het dus 27-25. En gaan we de laatste minuut in. Ook veel aanhangers vanuit Montenegro dat hier natuurlijk in de buurt ligt bij Servië aanwezig op de tribunes. Nieke Groot, zij gaat nu in de buurt van Kenizevic een van de schutters van Montenegro spelen. Dat betekent dat er wat meer ruimte komt ook op het veld. In de andere pool is de wedstrijd inmiddels geëindigd tussen Brazilië en Denemarken. En daar heeft Brazilië gewonnen. En dat betekent dat Nederland waarschijnlijk tegen Brazilië zal spelen maandagavond in de achtste finales. In een hele grote sporthal waar 22.000 mensen in kunnen. En Henk Groene, de bondscoach, vertelde mij vanmiddag in het hotel van de speelsters dat Nederland daar toch wel de beste kansen tegen heeft. Denkt hij, want dat spel van Brazilië, dat ligt ons wel, zo zei hij... Andere mogelijke tegenstanders zouden kunnen zijn. Servië, thuisland, daar wil men toch niet zo graag tegen spelen. En Denemarken is ook een ijzersterk handballand. Maar tot nu toe heeft Brazilië in die andere groep dus wel het beste handbal laten zien. Zij zijn als eerste geëindigd. Ik kan dat allemaal zeggen omdat er nog een laatste time-out is aangevraagd door Montenegro. Ik zie op mijn monitor een aantal prachtige doelpunten voorbij komen van Nederland. Met name uit de eerste helft toen met name Lois Abbing, de schutter, uitstekend op schot was. En dan gaan we nu beginnen aan de laatste seconde van deze wedstrijd. Nederland gaat het duel dus verliezen. Dat is inmiddels wel duidelijk. Het laatste duel van Montenegro. Nederland had zo graag tegen die toplanden. één van die toplanden Frankrijk, Zuid-Korea of vanavond een keer had willen winnen. Maar dat zit er net niet in voor de ploeg van Groener. De laatste minuut is dus ingegaan. We spelen nog 30 seconden. Er gaat nog een speelster naar de vloer. Overtreding van Martine Smeets. En dat betekent een vrije worp voor Montenegro. De Europees kampioen. En dus geen schande dat Nederland deze wedstrijd verliest. Aan de andere kant moet je ook vaststellen dat het verval in de tweede helft behoorlijk groot is geweest. Nog één schot en Marike van der Wal keert die inzet van Knizevic. Zo blijft het. 27-25 is het aftellen in de laatste 7 seconden. En kan Nederland zich dus opmaken voor twee rustdagen in dit toernooi. Want pas maandagavond komt Oranje weer op de vloer in een andere sporthal in Belgrado. En dan zal het spelen tegen Brazilië. Dat is nu helemaal duidelijk. Nederland-Brazilië maandagavond deze poolwedstrijd eindigt in 27-25. De dames van Montenegro, zij staan in een cirkeltje, zij vieren feest. Nederland toch ook opgelucht. Blij dat het in elk geval het goede gevoel weer een beetje heeft teruggevonden. Maar het verliest wel in deze laatste wedstrijd. 27-25 van Montenegro. Goed, dat was het WK Handbal. We gaan uh, terug naar uh, Guus Hiddink. We hoorden hem net zelf al. Het was, uh, of hij was vandaag een van de hoofdgasten bij het uh, Nationaal trainerscongres. Onze Ragnar Niemeij sprak daar met, uh, over de mogelijke opvolgers van Louis van Gaal... met twee andere trainers en Joop Albeda... die nog met Hiddink samenwerkte bij de Russische Voetbalbond. De naam van Guus Hiddink is op Rieders lippen deze dagen... en zeker vorige week was dat zo... bij de loting voor het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Ja. Spanje dus, Chili en Australië. Spanje, Nederland, the final of 2010. De finale the of the final van het wereldkampioenschap is nu meteen de eerste wedstrijd in de Pool. Spanje yes. speelt namelijk meteen yes. tegen Nederland. Daar bij de loting werd in kleine tegen. kring duidelijk tegen. gemaakt dat de boel al beklonken zou zijn... en dat Hiddink de kandidaat is voor de KNVB. Een aanwijzing die sterker werd deze week in een interview met Arjen Robben in München. Kijk, ik heb ervaring met Hidding bijvoorbeeld. Kijk, Hidding is wel een, een trainer die in mijn ogen heel goed ook met jonge jongens die aan het komen zijn om die daarmee te werken. En, en, dat is wel een, zeker, een ding wat zeker is. Hoe kijkt de Nederlandse sportwereld aan tegen het bondscoachschap als dat er komt van Guus Hidding? Dat kunnen we vandaag vragen op een congres van NL-coach in Zwolle. Wie moet een nieuwe bondscoach? Ja. Wat mij betreft wordt de Ronald Koeman het. Het lijkt me niet onaardig, maar dan uh, zitten we in een segment En dat, uh, dat lijkt me heel verstandig. Onder meer foppen de Haan is van de partij een Vries met een mening. Ik denk dat het wel goed is om, uh, laten we zeggen, om um, nieuw bloed, een beetje anders naar dingen kijken. En, uh, uh, en uh, laten we zeggen dat, er, dat er een soort ontwikkeling in komt. Dat zien we ook in de landen om ons heen. Uh, kijk naar België, kijk naar Duitsland, uh, Portugal. Uh, er zijn heel veel landen te noemen. Oostenrijk, allemaal met een bondscoach zo van 40, 50 jaar. Guus Hiddink is bijna 68. Dat lijkt de topkandidaat. Dat is van mijn leeftijd, hè? Dat zijn ook de beste, hoor. Ja, dus als u zegt dat is te oud, dan bent u eigenlijk zelf ook te oud. Ja, dat, nou, ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ja, we hebben de tijd van komen en we gaan, hè? Ik wacht altijd het tot, tot een beslissing genomen is. En al die prietpraat, daar, daar doe ik zelf nooit aan mee. Vakgenoot, vakidioot misschien wel Alex Pastoor. Uh, gewezen trainer van NEC. Dat is beter dan ontslagen of weggestuurd volgens mij. Even het voordeel van Guus, uh, wat jou betreft. Nou, zeer veel uh, ervaring. Uh, uh, met name... Uh... Ja, als de, de spanning uh, groot wordt en, uh, en optimaal in staat om natuurlijk uh, het beste uit, uh, uit iedereen te halen. Zowel in de staf als uh, uit de spelers. En, uh, ja, en Ronald Koeman vind ik uh, uh, om ongeveer dezelfde reden uh, geschikt. En er is ook nog eens iemand die uh, weer een nieuwe generatie vertegenwoordigt. En aangezien ik ook ongeveer tot die generatie behoor. Ik ben iets jonger, maar uh, ja, ik denk dat dat uh, eigenlijk nog veel mooier is. Nou, Hinnink is 68, bijna 68 als hij dan begint uh, na het wereldkampioenschap. Uh, ja, dat is oud. Nou, kijk naar de landen uh, om je heen. Nou, ik vond uh, vroeger mensen die uh, 47 waren, vond ik uh, vrij oude mensen. En nu ben ik het zelf en dan kijk ik er toch wat anders tegenaan. En bovendien vind ik Guus Hinnink wel uh, iemand die uh, dan vrij vitaal is voor zijn leeftijd. Dus dat, dat zegt me niet zoveel. Uh, het zou kunnen dat ik iets meer weet, maar jij weet als journalist, moet je geacht om meer te weten. Joop Alberda kijkt minzaam voor zich uit. Hij weet misschien wel meer dan wij aan onze kant van de tafel. Hoewel het toch duidelijk lijkt dat er al een akkoord is met Hiddink. Nou, dat is een interpretatie die glimlach van mij. Ik vind het onderwerp altijd leuk. En ik vind het mooi om te speculeren in de toekomst. Ik Speel dat uh, spel graag mee. En ik speel dat spel wel mee. En ik, ik, ik, ik hou van Guus. En uh, nou, een van de dingen die hij uh, aanhaalt is dat... Dat, dat neem ik zelf ook altijd waar. Als je in een andere cultuur of tegen andere landen speelt... is het handig om je bij wijze van spreken te verdiepen in de mentaliteit en de geschiedenis... en de sociale structuur van dat land zelf. Je moet zorgen dat je in de context van dat de decor van die sport... in dat land of in die omgeving... dat je daar gewoon uh, relatie mee gaat opbouwen. Want daar gaat alles of mee kapot of daar begint het mee. En ik heb ook gemerkt dat die... Um, dat individuele, door mensen individueel te benaderen, met name ook de topspelers. en die hun op hun ruimte geven die je tolereert. op basis van hun capaciteiten. en ze toch binnen het team houdt. daarin heeft hij een bijzonder goed gevoel en theorie ontwikkeld. Joop Albeda over uh, Gus Hering. Vorige week werd het uh, NEL-zelfde al bij het WK gekoppeld aan Spanje, Chili en Australië. Dat hoorde u net ook nog even terugkomen. Maar wat ook belangrijk was, Oranje speelt in Salvador, Port Alegre en São Paulo. Dus goed nieuws voor de teammanager van Oranje, Hans Jorritzma... die al enige tijd uh, alle logistiek regelt voor de nationale ploeg. De loting valt in logistiek opzicht uh, heel erg mee. We hadden ons uh, in principe georiënteerd op uh, Rio de Janeiro. En door de loting hebben we dat uh, ook kunnen vasthouden. Dus wij gaan ons vestigen in Rio de Janeiro met ons basiskamp. Ja. En daar is het lekker cool. Tenminste voor Braziliaanse begrippen... We zijn er drie jaar geleden geweest en uh, toen hadden we uh, prima weer in Rio de Janeiro. In elk geval lekker weer om goed te kunnen trainen, ja. ja. En de afstanden naar de speelsteden, dat gaat eigenlijk ook wel, hè? Want Sao Paulo is helemaal dichtbij en die andere twee is anderhalf uur vliegen? Nou, beide liggen op dezelfde afstand van uh, Rio de Janeiro. Salvador moet je naar het noordoosten vliegen. Dat is ongeveer 1 uur en 45 minuten. En Porto ligt in het uh, wat koudere zuiden. En dat is eigenlijk dezelfde reistijd. In Rio de Janeiro, dat wordt het basiskamp uh, van Oranje. Uh, is dat een soort blauwdruk van die oefentrip in Zuid-Amerika van drie jaar geleden? Uh, laten we zeggen, hetzelfde hotel en dezelfde trainingsaccommodatie? Ja, dat, uh, we hebben die lijn doorgetrokken. Van Marwijk had... Uh, toen ook al aangegeven dat hij tijdens het WK, als hij nog coach dan zou zijn geweest, dat hij daar ook graag had willen zitten. Dus uh, we kregen toen een wisseling van de wachten binnen de KNVB. En uh, toen lag er in principe een, een, een optie op, op, op deze locatie, op dit hotel en op, deze, op, de, op dit trainingsveld. En uh, Van Gaal is toen mee geweest naar Rio de Janeiro om het te zien. En uh, hij heeft daar een uh, prima indruk van gekregen. Dus wat hem betreft konden we dat continueren. Jullie trainen nu straks bij Flamengo, hè? Ja. Wat is er zo goed aan dat veld? Uh, het ligt prachtig. De kwaliteit uh, laat op dit moment nog wat te wensen over. Maar het is nu hoogzomer in, in Rio de Janeiro. Maar straks in februari dan, uh, gaat ook uh, het organisatiecomité zich bemoeien met uh, de trainingsvelden. Want dan is ook bekend waar alle landen uh, precies zitten. Dus dan wordt er in 32 trainingsaccommodaties gewoon geïnvesteerd door de... Organisatie. Ja, dan wordt alles opgeknapt, dan wordt uh, ja. goed gras ingelegd enzovoort. Ja. Heb je daar zelf nog wat over te vertellen, als bespeler straks? Ja, dan zijn we wel bij dat proces zijn we wel betrokken. Ja. Uh, wat zijn dan de dingen die je nog zou willen beïnvloeden? Wat betreft de trainingslocatie uh, hebben we denk ik alles uh, op de rit in het hotel ook. Wat dat betreft hebben we denk ik de zaken op dit moment uh, goed voor elkaar. Maar wie weet waar we nog tegenaan lopen de komende maanden. Het NL al zal twee keer uh, één uur en drie kwartier moeten vliegen... Dat valt voor Braziliaanse begrippen reuze mee. Sterker nog, iedereen is opgelucht dat het slechts om één uur en drie kwartier gaat... want het had het makkelijker dubbelen of nog meer kunnen zijn. Op het Europese kampioenschap van twee jaar geleden... was de afstand tussen Krakau en Kharkiv ongeveer vergelijkbaar. En toen is er ongelooflijk veel kritiek opgekomen... dat het allemaal onhandig was en logistiek niet verstandig. Wat is het verschil eigenlijk met nu? Nou, eigenlijk is er geen verschil... Want de reisafstand uh, die we nu moeten afleggen... met name naar Salvador en Porto Lega... is dezelfde afstand uh, als die we toen aflegden van Krakow naar Kharkiv. Uh, alleen ja, uh, je, je, je, hebt nu, uh, je bent verplicht om een basiskamp af te nemen. En je moet een keuze maken, want er zijn twaalf speelsteden. En we hebben toch geprobeerd een beetje een centrale positie in te nemen binnen het land. En dan zijn we hierop uitgekomen. Maar heeft, dat, uh, heeft de kritiek van het toernooi twee jaar geleden nog meegespeeld in je keuzes van nu? Nee, twee jaar geleden hebben, uh, heb je ook, kies je ook een beetje voor de, voor de, voor de plek waar je, waar je goed kan werken. We hadden toen een prachtig stadion in, uh, in, uh, in Krakau... En in Kharkiv uh, konden we gewoon geen goede trainingsaccommodatie vinden. Dus dat heeft toen heel erg meegespeeld om uh, voor Polen te kiezen als uitgangsbasis. Ja, en dan kun je hooguit achteraf zeggen was niet zo gelukkig vanwege de verschillende klimatologische omstandigheden, maar dat was pech. Dat was pech, want de klimaatkaarten hadden uitgewezen dat, dat het, het klimaat ongeveer hetzelfde was. Bovendien waren alle wedstrijden in, in, in de Oekraïne ook avondwedstrijden. Dus uiteindelijk viel het wel, viel het wel mee. En we zijn ook al wat gewend met het Nederlands zelf. Heb je het gevoel dat we met deze loting zeg maar, een beetje aan de goede kant van de streep blijven? We hebben het gevoel dat we aan de goede kant van de streep blijven. Neemt niet weg dat uh, wat ik net ook heb aangegeven dat we vrij veel korte uh, trainingstages uh, gaan organiseren. En Louis heeft het al diverse malen gezegd. Hij gaat echt heel veel tijd investeren om spelers topfit in Brazilië te krijgen. Dan nou heb je dit allemaal geboekt en geregeld en tot in detail uitgewerkt. Wanneer zijn de terugvluchten geboekt? Dat is goed, die boeken we nooit. Goed zo, zo mag ik het horen. Hans Jorisma in gesprek met Bas Tegler. Het Nederlands elftal speelt nog drie oefenwedstrijden in de aanloop naar het WK trouwens zometeen Dolf van der Wal. Hij mag naar de Spelen. Ik heb even de tijd om na te denken op wat voor onderdeel. Kijk of u het weet. Over drie minuten het antwoord. Tot zo. Sharp en de Magnetic Zeros en uh, Home was dat. Het is uh, precies uh, half elf op 20 seconden na. Uh, ja, snowboarder, dat is hij. Dolf van der Wal. Vandaag uh, in het Finse Ruka zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Sochi... op het onderdeel Halfpipe. Hartstikke mooi natuurlijk. Dolf van der Wal, goedenavond. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Is het een, uh, voor jezelf een grote verrassing? Nee, nee, nee. nee niet echt eigenlijk. Uh, ja... Ik weet niet. Uh, het, is niet uh, het komt niet als een verrassing, nee. Nee? Wa waarom niet? Omdat je, ben je in vorm? Of uh, heb je zoveel zo zelfvertrouwen? Nou ja, het ging gewoon uh, het, laatste, het laatste jaar eigenlijk al heel goed. Alleen kwam er steeds een wedstrijd niet echt uit. En uh, ja, ik zat er wel dicht tegenaan. Alleen, uh, ik had steeds net even pech. En uh, ja, het moest dat een keer voorkomen. En uh, gelukkig... Uh, was dat voor in te nu, nu is het zo dat je na de eerste run stond je negende volgens mij. Je moest bij de eerste acht ja, eindigen. Of tiende zelfs. Maar je moest ja. bij de eerste acht eindigen. Ja. Ja, dus heb je dan niet zoiets Oh, nu moet het wel echt gebeuren in die tweede run? Ja, het was wel even spannend. Want uh, ik, deed, ik had afgesproken met mijn coach om eerst een zeven run te doen. En daarna alles te geven. En uh, met die zeven run ging het niet helemaal uh, zoals ik wou. Uh, de eerste sprong was niet helemaal vlekkeloos. Uh, dus toen hadden we even een gesprekje van wat zullen we doen? Nog een keer die run en wel uh, vlekkeloos. Of, uh, en dan sta je waarschijnlijk wel in de top 8, maar niet, we weten niet welke plek. Dus zeg maar waarschijnlijk ver in de, uh, zeg maar achter in de top 8. Of je doet die andere run, uh, waar je alles geeft. En dan uh, sta je in ieder geval sowieso hoger uh, dan uh, een achtste plek. En toen hebben we daar hebben we een beetje over zitten wikken en wegen. En uh, toen uiteindelijk zei ik zelf, nou ik doe die moeilijke run, want dat had ik ook afgepakt van mezelf. Mm -hmm. En toen uh, deed ik die en die ging eigenlijk uh, wel vlekkeloos. Nou ja, de eerste sprong ging ook wel, ja... De eerste sprong kon net even iets beter, maar uh, de hele run zelf was gewoon echt... Uh, ja, dat was van de beste run die ik ooit gedaan heb, denk ik, in de wedstrijd. En uh, nou ja, nu... Uh, toen, uh, ja, plakte ik daar lekker de vruchten van. Ja. En nou nog even vasthouden. Je zegt, ja, ik ben een heel jaar al goed bezig. Maar ja, het ja. ja, moet, jaar moet nog even, nog twee, als het kan, twee, drie maandjes erbij. Ja, kijk, ik had vorig jaar kunnen pieken. Of ik doe het op Olympische Spelen. En uh, ik ben nu wel bij het Spelen. Dus ik denk dat het handig is dat nu piek natuurlijk. Um, uh, tot slot nog even. Wat, wat mij uh, opviel toen ik even over jou las... is het feit dat je nog steeds in de bouw actief bent geweest. Ik denk, je bent fulltime met je snowboardsport bezig. Ja, nee, dat is uh, laatste. Uh, ja, vanaf sinds augustus ook niet, uh, niet, niet het geval. Nou, eigenlijk eerder al. Ik ben in mei mijn aanstaatstijd geraakt. En uh, sinds toen ben ik, uh, ja, ben ik eigenlijk ook veel op uh, werk te uh, Want ja, ik uh, ben 26 en ik moet ook leven. Dus ik uh, kan niet uh, van mijn ouders teren. Dus uh, uiteindelijk heb ik daarnaast een beetje gewerkt en het uh, een beetje proberen te combineren. Maar het was. Uh, ja. Bij verre niet ideaal meer. Nee, ik hang... wat doe je in de bouw? slopen. Uh, en uh, een beetje slopen ja, eigenlijk. Uh, ja. Lekker in het tot staan, uh, achterlang En uh, <laughs> platen, platen tillen en uh, dat soort dingen. Ja, kortom. Momentblokken. Ja, ja, ja, prima voorbereiding op de Olympische Spelen, als ik het zo hoor. Ja, super. Ik ben een hartstikke sterk zoals je <laughs> <laughs> Nee, het was uh, niet echt uh, ideaal. Ik heb er soms ook wel best wel uh, gehad van, ja... Uh, uh, als ik mezelf uh, zou kunnen voorstellen, hoe, uh, nou ja, zeg maar, ik had mezelf wel honderd betere uh, voorbereidingen voor kunnen stellen. Maar, uh, maar het is gelukt. Dus uh, ja. eind goed, al goed. Zo is het. En de aanloop uh, is in ieder geval beter dan in Vancouver. Hè? Toen was je conditioneel ja. niet helemaal in orde. Tenminste, als de fijnstof niet te veel uh, schade heeft aangericht. Ja, uh, inderdaad, ja. <laughs> maar uh, zoals het er nu uitziet, uh, uh, verloopt het allemaal voorspoedig richting, uh, van, richting Vancouver, meer mij richting Sochi. Ja, ja, nou ja, ja, het is gewoon uh, zo dat ik toen, uh, had ik natuurlijk een zwaar blessure en nu ben ik nog steeds niet geblesseerd. Uh, dan moet ik er wel even afkloppen natuurlijk, dat uh, soort fans zoals ik morgen nu uh, val. Maar uh, nee ik, uh, mijn, mijn voorbereidingen zijn nu veel beter uh, uh, als je kijkt naar uh, mijn, mijn lichamelijk gestel. Goed, uh, Dolf, uh, nogmaals gefeliciteerd en op, ja, naar de, op naar Sochi. Ja, dankjewel. Dolf van der Wal. Was dat? Op weg naar uh, Sochi. Uh, ja, Renome weer Jojo. is een beetje een overstap. Uh, een, een hele grote zelfs bij de EK-korte baan. Het zwemmen in Herning. Ze heeft daar de titel veroverd op de 100 meter vrije slag. De Olympisch kampioen zwom in 51 seconden en uh, 78 honderdste uh, naar het goud. Dat is ruim een halve seconde sneller dan in de halve finale. Dat is een reden genoeg om uh, tevreden te zijn. Ja, ik ben hier wel heel erg blij mee. Uh. Ja, ik wilde het wel echt heel graag. En, uh, ja, aan de ene kant, qua inschrijftijden, kun je natuurlijk zeggen... Ja, dat ga je makkelijk halen. Uh, maar na gisteren, de series en die halve finales, uh, Dan zie je dat er gewoon heel veel concurrentie is. Dat maakt het EK wel echt een stuk leuker. Uh, ondanks dat het natuurlijk iets ondergeschikt is aan EK-langebaan. Ja, je kan natuurlijk winnen, maar dit is eigenlijk best wel een... Uh, ja, WK-finale bijna. Dus uh, dat is wel extra leuk om dan... Uh, die even te verslaan. Hoe spannend was de race? Uh, geen idee eigenlijk, ik uh, weet het niet. Mijn ja, mij viel op dat je na 25 meter lag je 1. Toen zakte je wat terug, je keerde als vierde naar 50 meter, dus je moest het op die laatste 50 doen. Oké, okay, nou nee, dat geintje is vaker gebeurd. Maar uh, ja, eigenlijk uh, ik zwem 23-2 op 50 meter en dan zou ik redelijk makkelijk ja, 24,5 moeten openen, dat heb ik gisteren niet gedaan. Dus ik dacht, dat moet vandaag gebeuren. Gewoon uh, Heel hard openen en dan ja, net zo lang, ja, gewoon voor, uh, genoeg voorliggen, zodat niemand mij mee bij kan houden. Maar volgens mij is dat niet helemaal gelukt. Uh, in ieder geval goed doorgetrokken en uh, ja, in ieder geval als eerste geëindigd met een prima tijd. Dus dat is gewoon uh, heel goed, ja. Wel een beetje ver nog af van je PR, maar dat maakt niks uit Dat maakt niet uit, nee. Dat komt uh, over een tijdje wel weer, ik uh, ben nu gewoon blij dat ik uh, een goede race heb gezongen en uh, ja, de rest voor ben gebleven. Is deze overwinning ook belangrijk als een soort bevestiging richting je nieuwe coach, uh, Christian Sloof? Die nieuwe samenwerking? Ja, nou ja, voor mij is het natuurlijk gewoon iets wat je, ja, wat, wat je eruit je haalt, eruit, wat je erin stopt. Maar voor hem is het denk ik ook wel leuk. Gewoon, uh, ik denk met name hoe de rest van de wereld en van Nederland en nu naar hem kijkt, dat het wel lukt. En uh, ja, ik had er al vertrouwen in en uh, dat wordt nu alleen maar bevestigd. Ja, want je zou kunnen denken, stel je had niet goud gewonnen, ik bedoel de land ligt altijd hoog bij jou dan had dat wel tot gezeur en misschien tot extra druk kunnen leiden. Nee, dan, uh, dan was ik gewoon bij Chris gebleven. Dat zou niet ineens gaan veranderen. Nee, dan ligt het vooral om mezelf. Ranomi Kromo Wijjojo. Um, Bob van der Tak, we gaan met jou even doorpraten. Met name hierover. We hadden het er... Uh, gisteren hadden we het ook al over, Ranomi. En uh, toen zeiden we van ja, voor het toernooi zei ze dat ze mooi in balans was... en dat het allemaal zo goed zou gaan. En toen dachten we even van ze zit in een dipje, maar dat was schijnen. Ja, we twijfelden toch even gisteren na die halve finale... toen ze natuurlijk klop kreeg van Sarah Sjeustreum in een ja. rechtstreeks duel. Maar uh, ja, vanmiddag stond ze er weer in de finale. Dan uh, moet er gepiekt worden. En dat, uh, dat doet Kromo Jojo dan ook op zo'n moment. Want het ging precies omgekeerd eigenlijk als gisteren in die halve finale. Toen werd Kromo Jojo. ...op de laatste meters voorbij gezwommen door Sjöström. En nu was het omgekeerd. Dus ja. weer ouderwets. Een ouderwetse overwinning eigenlijk behaald op de laatste 25 meter. Ja. Dus de, de, dat vertrouwen, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Het is allemaal gepland eigenlijk, zo lijkt het zoals het doet. Ja, zo lijkt het toch weer inderdaad. Nog niet alles geven in de series en in de halve finale. En dan wel voluit gaan in de finale. En dat is dan voldoende om weer met iedereen af te rekenen. Want ja. het was echt een toppenzetting in de finale. De complete Europese top, die was er. Sjöström dus, maar ook Jeanette. Ottersen, Alexander Erezimena, Francesca Helsel. Ja, als, uh, ik zou zeggen, Denker, Missy Franklin en Kate Campbell... Ja. bij uit Amerika en Australië. En dan had het, uh, had het zo de line-up kunnen zijn voor de Olympische finale. Ja, of voor een WK-finaal. Dat zei ja. ze ook zelf ook. Hè? Zo voelde het voor haar zelf Ja, nou ja dat, dat is ook zo. Ja. Ja. Um, even over haar coach, die nieuwe coach. Uh, zijn debuut vandaag, als je zo mag spreken. Uh, Christian Sloof. Het zal uh, een opluchting voor hem geweest zijn. Uh, het woord opluchting is denk ik een beetje zwaar, maar uh, het is wel fijn dat je een bevestiging krijgt, dat je in ieder geval samen op de goede weg bent. Dus uh, ja, je staat wel een hele blije, uh, blije coach. Ja. Was je gespannen vooraf? Ja, ik had, wel, ik had wel wat kriebels in de buik, maar ik denk dat het ook niet goed zou zijn als ik die niet had gehad. Uh, maar de, verder geen gekke dingen, gewoon uh, een stukje gezonde spanning. Ik kan me heel goed voorstellen als beginnend coach dat je wel graag die bevestiging wil. Ja, je wil wel. Kijk, wordt ze hier tweede of derde, dan sta je hier ook gewoon heel anders. En, uh, en, en dit is in die zin wel een bevestiging. Nou, dat we in ieder geval, uh, hè, dat, dat ik geen hele gekke dingen doe. Of, uh, hè, of het zaakje niet helemaal in elkaar uh, draai. Uh, dus dat is wel heel fijn. Um, ja, en verder, ja. Er is ook nog een lange weg te gaan, hè? Daar, daarbij uh, meteen gezegd. Maar, uh... Je wordt echt een coach. Ja, nou, ja je moet wel altijd kijken natuurlijk, uh, naar verder, maar dat betekent niet dat ik hier niet van geniet hoor. Dit is wel echt uh, een mooie uh, successie. Ja, Christian Sloof tegen Martin Vriesema. Je hoort wel tussen de regels door dat, hij, dat er zijn een enorme opluchting zit, er, zit erbij nu. Hè, dat het goed is gegaan, toch? Ja, het is toch fijn natuurlijk. Het is gewoon een goed begin. Hè. De ogen zijn toch erg op hem gericht. Euh, Na die geruchtmakende overstap van Jojo naar van Wouda naar nee. Christian Sloof. Er is veel over gezegd. Jonge coach, 26 jaar nog maar, onervaren. In het internationale zwemmen. Kan die dat wel? Is die wel geschikt om uh, Kromo Vijoyo naar uh, goud te leiden in Rio? Want dat is uiteindelijk natuurlijk het doel: de uh, Olympische Spelen 2016. Maar. Uh ja, dan is het fijn als je gewoon goed begint... en als Kromo Wiedjojo gewoon verder gaat... waar ze al een tijdje geleden mee begonnen is... namelijk met gouden medailles winnen. Ja, je kan je vragen of dat uh, nou echt aan Christian Sloof ligt... of gewoon aan de klasse van Renomi ja, Kromo dat, natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Uiteindelijk moet de zwemster het altijd zelf doen... en uh, de coach die begeleidt dat traject, dat is ja. ook belangrijk. Maar uh, ja, talent van Kromo Jojo, dat, dat staat buiten kijf natuurlijk. Ja. Uh, Femke Heepskerk, achtste plek. Hadden we het gisteren ook over. Misschien kon ze voor een verrassing zorgen, hadden we heel voorzichtig, hè? of een... Top 5-notering misschien. Het kwam er niet helemaal uit. Nee. Uh, uh, achtste plek. Uh, moeten we daar conclusies aan verbinden? Ja, dat de topvorm ontbreekt. Zo simpel is het eigenlijk. Uh, de race was wel ietsje beter dan de race van gisteren in de halve finale. Maar 52-77. Dat was echt wel heel ver verwijderd van het podium. Bijna seconden langzamer dan Kromo Widjojo. En heemsterk uh, kwam in het stuk niet voor. En uh, ja, ze zwemt nog de 200 meter vrij uh, in Herning. Zondag is dat. Maar... Dat is wel meer haar nummer nog dan die 100. Daarop heeft ze misschien iets meer kans. Maar in deze ja. vorm, nou, ik... Houd je hard vast. Nou ja, dat is wat overdreven. Maar ik, ik, ik, ja, ik zie het niet gebeuren eigenlijk. Ja. Uh, nog twee uh, Nederlandse medaillewinnaars. Inge Dekker en uh, Sharon van Rouwendaal. Welke was voor jou de meest uh, verrassende? Ja, toch wel die van Van Rauwendaal. Dekker was een beetje verwacht op de 50 meter vlinderslag. Een, een nummer waarop ze al veel succes heeft geboekt in het verleden. En dus ook vandaag weer brons in een uh, 25-29. Een uh, persoonlijk record in textiel. Achter uh, Sjeuström en Ottersen trouwens. Die hadden een drukke dag. Want die zwommen behalve die finale 100 vrij dus ook 50 vlinder. Daar won Sjeuström wel. Maar ja, ja, Keurig van Dekker, maar van Rouwendaal op de 800 meter vrije slag. Dat is uh, iets nieuws, een afstand uh, waarop ze nog nooit een uh, medaille had gewonnen op een groot toernooi. Maar nu dus wel. Ja, 800 meter inderdaad, nieuw Nederlands record, 8 14, 24 Daarbij was ze ruim twee seconden sneller dan haar oude record. Uh, dat is natuurlijk een prestatie om trots op te zijn. Ja, heel trots. Ik dacht wel bij de 400, na. Nou, misschien ga ik wel te hard weg. Maar ja, de rest kwam ook niet terug, dus die kwam niet op mij terug. Dus ik ben heel tevreden zwaar was de race? Wel zwaar op het einde. Ik kon het niet echt aanzetten, maar ja, het komt omdat ik gewoon durfde weg te gaan met Lotte, Vries en Balmonte. En het is gelukt. Op een gegeven moment moest je die loslaten. Heeft dat nog in je hoofd gespookt van ik moet aanklampen? Nee, nou ja, ik weet dat zij toch een klasse apart zijn, zeg maar. Maar ik wist dat het na alles mogelijk was. En uh, ik heb alles uitgehaald wat erin zat. Je bent sowieso de laatste weken heel goed bezig. Uh, je bent echt in vorm. Uh, vertel eens over het leven in Frankrijk. Dat is een goede stap geweest? Ja, ja een hele goede stap. Ja, ik heb gewoon heel veel vertrouwen in het zwemmen. En waar ik nu mee bezig ben met mijn coach. Die geeft me ook heel veel vertrouwen. Ja, voor de race kan hij uh, echt veel vertrouwen geven. zeg maar. En ja, Dat heb ik gewoon nodig. En qua aanpak, wat is er daar anders? Ja, ik zwem meer kilometers. Ik moet vaker dingen hard doen, zeg maar. Ja, bijna altijd moet ik wel beuken, zeg maar. En dat werkt gewoon goed. Dat blijkt wel, Sharon van Rauwendaal. Uh, ze is trouwens naar Frankrijk uh, vertrokken om daar te gaan trainen. Waarom kan dat in Nederland niet? Nou ja, omdat dat beuken waar zij het over heeft, die kilometers maken... Ja, dat, dat doen ze hier eigenlijk in Nederland niet. Dat is niet de filosofie van de Nederlandse zwemtrainers... van de Nederlandse zwembond. Van Rauwendaal voelt zich daar prettig bij. Is ook opgegroeid in Frankrijk. Uh, heeft daar haar zwemopleiding genoten, zeg maar. En uh, ja, ze, ze wilden weer terug naar, naar Frankrijk. En uh, dat bevalt er uh, heel erg goed. En uh, het werpt nu al zijn vruchten af na een paar maanden. Want uh, de eerste medaille is binnen. Dus ja, ja ik wou zeggen, als het werkt, uh, lekker doen. Dus. Ja. Um, uh, verder nog opmerkelijke prestaties uh, door uh, Nederlandse of wellicht buitenlandse zwemmers? Of ja, zo, we hebben Maaike de Waard nog gezien. Het 17-jarige talent. Finale 100 meter rugslag. Nou, kon geen rol van betekenis spelen. Tiende plaats, maar toch een uh, mooie ervaring. Uh, Sebastiaan Verschuur hebben we gezien... in de halve finale van de 100 meter vrije slag. Hij is door naar de finale die morgen gezwommen wordt als zevende. Dus het podium zal lastig worden, denk ik. En we hebben nog een wereldrecord gezien... Op, in de finale van de 200 meter schoolslag. Gezwommen door Julia Efimova uit Rusland. 2.14.39, de nieuwe toptijd. En daarmee is het oude wereldrecord van Rebecca Sony uit de boeken. Dankjewel, Bob. Morgen horen we je weer over de EK Zwemmen Kortebaan. Dan, ja, PSV. Het zonk uh, gisteravond nog uh, weer verder weg in de ellende. Uh, uitschakeling in de Europa League. Na de neerlaag tegen Chornomorets Odessa. Thuis in Eindhoven, u heeft het wellicht meegekregen, 0-1. Uh, PSV was al uitgeschakeld in het bekertournooi. En de tiende plaats op de ranglijst biedt ook weinig perspectief. Guus Hiddink, u hoorde hem al eerder over een eventueel bondscoachschap van Oranje. Uh, heeft natuurlijk een lang verleden bij PSV. En sprak met hem over de misère waarin de clip momenteel zit. Is PSV ziek? Of chronisch ziek, Guus? Nee, PSV is natuurlijk wel uh, daar waar ze niet willen zijn. Uh, ik moet wel zeggen dat ze in de, in de directie uh, waar ik heel af en toe contact mee heb, dat ze, wel, dat ze wel stabiel zijn dat ze achter elkaar staan. Nu toch iedereen een beetje begint te te, te ja. Vind je goed, hè? Dat die directie vasthoudendheid. Vind je een belangrijk begrip? Ja, maar dat, ja dat, vind ik wel, dat vind ik wel. Dat doen ze ook goed. En ik moet zeggen dat Filipoku uh, Ocu. die zegt best wat er aan de hand is. En dat hij toch daar doorheen kijkt... En, en, en probeert door te selecteren. Denk ik. Naar uh, korte termijn, maar ook misschien wel... naar volgend jaar. Je had het zelf over 94, 95. Je eerste periode, althans niet je eerste periode... maar dat de stress soms er wel eens kan zijn als coach. Hoe Schat je je met eenvoudige hem, ik, ik zie hem uiteraard zorgelijk, maar wel heel goed uh, de zaak analyseren. Dus wat dat betreft is hij heel stabiel. Hij heeft natuurlijk als speler het een en ander meegemaakt. Hij heeft in de keuken gekeken bij andere trainers even. Nou, en ik, ik vind hem heel stabiel overkomen. Dus het advies van PSV is, ja, je moet hier doorheen uh, rust bewaren. Hoor ik dat goed? Ja, maar geen, geen verkeerde rust van nou ja, het komt allemaal wel goed. Nee, je moet intern heel goed stellen van. Hey, wat hebben we nog nodig om, om weer daar te zijn waar een club als PSV moet zijn? Guus Hedink, hij zegt dus niet in paniek raken. Dat is een beetje de korte samenvatting richting PSV. Dat is makkelijk gezegd, maar hoe is dat jonge team van PSV er nou aan toe? Na die laatste zeep gisteravond tegen Tjerno Morets. Verdediger Karim Rekik sliep in elk geval niet lekker vannacht. Uh, weinig, een paar uurtjes maar. Want wat maalde er allemaal door je hoofd heen? Ja, waarom het, uh, waarom het weer fout was gegaan. En, uh, ja, Het is jammer, want we hadden alleen een gelijk spel nodig. En je ziet toch dat we de kansen hebben gecreëerd. En uh, het is jammer dat als je er je niet eentje inschiet. En uh, dan zie je dat je eruit ligt. Jullie hebben vandaag waarschijnlijk een nabespreking gehad. Is er nou iets uitgekomen waarvan je zei van, ja, daar kunnen we wat mee? Ja, maar dat hebben we al uh, vijf wedstrijden geleden. Omdat we vijf wedstrijden geleden ook al niet gewonnen. Dus uh, het was steeds, steeds hetzelfde. Ik bedoel, het is niet steeds iets anders. We, hebben, we creëren wel de kansen. En uh, we komen in de vijf meter, in de zestien meter. En dan moet je gewoon uh, van, de, van, de, van, de, van de kansen die je krijgt, dan, uh, die, dan moet je wel een paar inschieten. Maar als je, elke keer, als je dat, elke keer hetzelfde overkomt, wat doet dat met het vertrouwen? Ja, natuurlijk. Dan krijg je natuurlijk, we heb je natuurlijk wel een beetje minder vertrouwen. Dat is menselijk, denk ik, als je, als, je, als, je, als, je, als je dingen hetzelfde blijft doen. Maar ja, je ziet toch dat we die kans nog steeds creëren. En ja, binnenkort moeten er een paar ingaan. Maar de druk neemt steeds meer toe. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, klopt. Maar de druk was er ook al twee wedstrijden geleden. Dus dat blijft ook uh, verandert niet heel veel, om het zo te zeggen. Maar dan moet je naar Utrecht toe. Dat ruikt ook bloed, om het zomaar uit te drukken. Het is al niet gemakkelijk, maar nou helemaal natuurlijk niet. Ja, maar we hebben ook geen gemakkelijke reeks. We hadden 500 uit. Uh, toen Vitesse thuis zijn, ook niet gemakkelijk. Dus, uh, maar tegen, die, tegen dat soort teams hebben we ook kansen gecreëerd. En dan zijn we ook voor het doel gekomen in de 65 meter. Dus het moet tegen Utrecht ook lukken. Er zijn nog twee wedstrijden voor de winterstop. Utrecht uit, ADO thuis. Ja, dan kan je, zeggen, kan je zeggen zes punten. Maar zoals je het zegt, het zal wel moeten. Ja, we moeten gewoon zes punten halen. Twee wedstrijden hè. Doet dan de storm een beetje? Ben je dan blij dat het kerst is? Dat het even niks is? Ik ben blij dat we twee wedstrijden winnen. En dan even niks? Want dan kan je even de zinnen verzetten zoals het heet? Ja, klopt. Maar ik denk dat als je twee wedstrijden wint dat je weer een goede moed bent. Dus dan, uh... ja, misschien, misschien hebben sommige spelers dan wel van ja, laat de volgende wedstrijd maar komen als je twee keer wint. Maar uh, sommige spelers dan, uh, willen ook wel even rusten. Wat dat wel jij? Even maar, maar ik niet uit. In Engeland heb je geen winst. Nee, weet dus, ik. Daar heb je de drugsprogramma met tussen kerst en oud en nieuw. Ja, ik geloof ik. Ik zat vorig jaar in het nieuwjaar in een hotel. Dus, uh, <laughs> dus jij vindt het wel leuk, even niks doen? Ja, het zou, het zou wel goed zijn voor ons, denk ik. Ja, Karim Rekik tegen Rob Fleur voor de goede orde. Rekik wordt gehuurd van Manchester City. Nou, zondagmiddag dus de volgende wedstrijd tegen de nummer 7 op de ranglijst FC Utrecht. Angelo Terwiel sprak met de coach van Utrecht, Jan Wouders. Jij komt dus tegenover uh, Philip Cocu, jouw vriend, te staan. En je kunt hem dus pijn doen op het moment dat hij al heel veel pijn heeft. Ja. ja, ik bekijk het niet zo. Wij willen heel graag winnen. en uh, Ik gun uh, en PSV en, en Philip uh, alles succes, maar ja, zondag niet. Dus zij mogen de stijgende lijn te pakken krijgen, maar wel na zondag. Ja, absoluut. Maar... Uh, ik heb PSV tegen Vitesse gezien. In de eerste helft speelden ze gewoon heel goed voetbal. Had Vitesse niet zoveel in te brengen. Veel druk naar voren. Creëerde kansen. Ja, en ik denk dat dat toch ook voor Philip dingen zijn. Als houvast. Dat je ziet dat een team groeiend is. En dat het dan heel geflatteerd zo'n uitslag wordt. Ja, dat gebeurt dan veel in een fase dat het net tegen zit. Maar ik denk dat dat wel de aanknopingspunten zijn. Voor Filip en ik verwacht ze ook uh, inderdaad, uh, zoals ze tegen Vitesse begonnen zijn, met die intentie en met veel druk naar voren. Ze zullen gebrand zijn. Maar ja, dat zijn jullie ook, hè? zeker thuis. Ja, ik vind sowieso dat je altijd gebrand moet zijn om een wedstrijd te willen winnen. Maar in, in het geval van PSV uh, uh, ja, is de druk nu hoog en, en zullen ze punten moeten halen. En wij uh, zullen proberen dat te voorkomen. Jan Wouters, de coach van Utrecht, dat dus zondag thuis speelt tegen PSV. Terug naar vanavond, want opnieuw was er in de Eredivisie... een nederlaag verpakt Zwolle op eigen veld nog wel. Eredeveen was met tweeën te sterk voor de bloeg... die zo leuk en verrassend aan het seizoen begon. Maar de magie lijkt te zijn verdwenen... tot grote teleurstelling van de coach, Ron Jans. Je hebt eigenlijk heel veel goed gekweekt in de eerste seizoenshelft. Je hebt veel punten gepakt... En door twee nederlagen en een aantal wedstrijden... waarin uh, we hebben ja, vergeten eigenlijk om te winnen... Ja, is eigenlijk dat hele goede gevoel van de eerste seizoenshelft is, uh, is weer weg. We zullen nu weer uh, de boel bij elkaar uh, moeten harken. En weer, uh, en weer gaan, sprang, uh, gaan sprokkelen. En uh, dat, dat, dat is wel uh, ja, een hele vervelende uh, conclusie... naar een uh, geweldige seizoensstart en, uh, en een heel aantal goede wedstrijden. Maar vandaag was het uh, met uitzondering van het begin ook niet, uh, niet geweldig, vond ik. De ene nederlaag is de andere niet. Het verwijt wat je vorige week gaf was ook uh, ja, inzet of, of in ieder geval wilskracht. Ik denk dat je daar vandaag uh, anders over spreekt of niet? Nee, dat, dat is het punt hier, hier helemaal niet. Het enige, als je ja, goed begint en goed voetbal, dan gaat het erom om, eh, ik had voor de wedstrijd opgeschreven... Eh, effectiviteit. Alleen, dat kun je niet, eh, daar kun je niet om vragen. Dat moet gewoon gebeuren. Dat moet je De kansen die je krijgt moet je benutten. En eh, wat dat betreft zie je vandaag een, een heel groot verschil. Eh, toch voorin. Eh, zij hebben eh, denk ik ook de grotere kansen gehad. En eh, ja, dat, dat, dat mankeert aan ons spel. En dat kost ons eh, veel punten. Ik kan me wel voorstellen dat je de eerste nou, pakweg 15 minuten op de bank zat... en dacht van nou, vanavond uh, komt het wel goed. Want jullie begonnen zeer overtuigend, vond ik. Ja, hoog baltempo, veel beweging, uh, bijna geen balverlies. Uh, een paar uh, ja, goede situaties in, uh, in de 16 meter. Misschien was de eerste minuut met, uh, met Ryan Thomas... die die uh, wat gehaast overschoot misschien wel de, de beste mogelijkheid. Maar uh, ja, je weet gewoon dat je hem moet maken... en dat je niet de hele wedstrijd zo'n uh, zo tempo kunt maken... Nou, je zag al een beetje dat Heerenveen uh, wat, wat, wat meer ruimte kreeg en er af en toe uh, uitkwam. Maar bij een corner van ons uh, kwam dan de penalty situatie. Ja, en daarna werd het voor ons wel uh, heel moeilijk. Want vond ik dat we uh, na die 1-0 in de eerste helft wel uh, ver wegzakten. Ron Jans tegen Jeroen Elshof, Die vervolgens naar de winnende coach ging, Marco van Basten. Nou, van dat uh, gedoe van uh, uitwedstrijden, moeilijk moeilijk, ben je ook af. Nou, dit is wel een fijne overwinning. Uitwetschrijden winnen is uh, sowieso prettig. Dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor ook uh, de ploegen die in de top staan. En uh, nou, als je dan voor zorgt dat je thuis uh, met regelmaat ook uh, wedstrijden wint... Ja, dan, dan wordt het wat comfortabeler om naar de ranglijst te kijken. Vond je het een verdiende overwinning? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij uh, veel kansen hebben gehad... Uh, we hebben, denk ik, Zwolle op de goede manier bestreden. In het begin hadden we moeite met ze. Maar dat is naarmate de wedstrijd voordat het, kwam dat eigenlijk steeds meer onder controle. Dus ja, ik, ik, het, voelt, het voelt wel, vind ik, als, als uh, terecht, uh, de, deze overwinning. Ja, had je dat gevoel inderdaad in de eerste helft dat je, dat je zoiets had van... als we die eerste storm maar overleven, dat eerste kwartier... want Zwolle kwam uh, gigantisch uit de startblokken, dat, dan komt het wel goed? Nou, wij wilden natuurlijk eigenlijk vanaf het begin de boel onder controle hebben. En daar hadden we ook op getraind, daar hadden we ook uh, ja, de nodige aandacht aan besteed. Alleen ja, dan zie je toch dat, uh, dat er heel veel positiewisselingen komen... waardoor ja, er zijn toch heel veel keuzes te maken in het veld. En uh, nou ja, dat moet zo goed mogelijk elke keer weer opnieuw geregeld worden. En uh, ja, daar hadden we in het begin moeite mee. Uh, nogmaals duidelijk aangegeven, durf ook één op één te komen... Want dat ontkom je toch af en toe uh, daar kom, ontkom je niet aan. Nou ja, op het moment dat je dat met elkaar afspreekt en regelt en doet ook, ja, dan, uh, dan wordt het voor hen ook moeilijk. Want elke bal die, die zij verliezen, daar staan zij natuurlijk uh, achterin 1 op 1, 2 op 2, 3 op 3. En wij staan er nog wel uh, met z'n acht achterin. Voor het seizoen was de frustratie hier behoorlijk omdat jullie in de laatste minuten van de wedstrijd de overwinning uit handen gaven. Spookte dat nog door je hoofd uh, uh, hier in de slotfase? Nou, niet tijdens de wedstrijd. Ik heb dat wel uh, voor de wedstrijd nog even aangedacht. Uh, maar goed, vorig jaar vond ik uh, een 1-1 uitslag wel uh, terecht. Omdat zij de hele tweede helft toen hebben aangevallen. En, en dit, dit, uh, deze wedstrijd denk ik dat we veel uh, gecontroleerd hebben gespeeld. Tegen toch een zwolle uh, wat uh, ja, ons elke keer toch wel tot keuzes wilde dwingen. En daar hebben we denk ik heel uh, volwassen op gereageerd. Marco van Basten, de trainer van uh, Heerenveen. Eens kijken wat er uh, is gebeurd in de eerste divisie in de Jubilele League uh, Volendam-Willem 2 werd 0-2. fortuna Sittard tegen Eindhoven 3-2. Eindhoven maakte in de 91ste minuut pardon, nog 2-2. Maar in de 95ste minuut schiet Nepomuceno de, toch nog de winnende voor Fortuna binnen... en werd er toch nog 3-2. Goed, dat is mooi voor hem. Excelsior tegen Emmen werd 2-2. Telstar tegen Almere City 1-3. Os tegen Sparta Rotterdam 1-5. Drie doelpunten van Pieter Langendijk. Dat heeft de volgende stand tot gevolg. Dordrecht. 43 uit 20. Willem II heeft er 40 uit 21. Sparta 38 uit 21. En Eindhoven vierde met 37 uit 21. Bent u ook op de hoogte wat betreft de Jupiter League? En dan was er vandaag goed nieuws voor Paul Haarhuis. Want Paul wordt de nieuwe captain van het Nederlands Fed Cup Team. Dat is de vrouwelijke variant van het Davis Cup Team. 47 jaar is Paul Haarhuis inmiddels. U weet het, oud tennisser. Hij is de opvolger van Manon Bollegraf. Haarhuis is verheugd natuurlijk over zijn nieuwe baan. Nou, ik vind het wel een hele gaaf uitdaging en een eer ja, dat ik gevraagd werd en uh, dat samen dachten. En uh, ja, ik vind het wel erg uh, leuk en uh, ik vind het wel gaaf om te gaan doen. Het is wel iets waar ik meteen uh, heel enthousiast over was toen ik uh, gepolst werd. Ja, Nederland speelt niet in de wereldgroep van de Fed Cup... maar een divisie lager in de zogeheten Europees-Afrikaanse zone. Haar huis stelt zichzelf en zijn tennissers promotie... naar het hoogste niveau ten doel. Nou ja, de doelstelling is, is om die wereldgroep te halen. Ja, dat is absoluut het absolute doel. En, uh, ja, het is een aantal jaren geleden dat ze in de, de wereldgroep zaten... en uh, nu zitten ze net één divisie eronder. Uh, de afgelopen jaren hebben ze best wel redelijk gespeeld in die divisie... maar kwamen ze elke keer net in de laatste wedstrijd te kort. Nou ja, en dat, uh, dat ja, hoop je de komende jaren een verandering in te kunnen brengen. Dat was uh, Paul Haarhuis, de nieuwe captain dus, van het FedCup-team. Goed, morgen um, Bert Bauer te gast. Even te Napel. En de derde is me even ontschoten. Die krijg ik nu te horen. Auke Kok, ja, die zit morgen in het Sportforum. Morgenmiddag te horen vanaf half vijf op deze zender. Zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Thijs van der Brink. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Hij is schrijver. Maar eigenlijk groots vertellen. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Joost Zwagerman komt praten over zijn liefde voor Amerika. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Maar volgens mij kan je met Joost Zwagerman alles bespreken. Dus dat wordt een buitengewoon interessant uur. De overnachting. Morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Een krap wils meegebracht en daarna kwam je ook met de karaoke. Zo werd het later en later die nacht. Gezelligheid zit in een klein hoekje. Speek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is. Bob, daar kun je mee thuiskomen. Dit is Radio 1.